Wanneer het lekker weer, is de natuur in plejde lach. Alfa ze strooien de maag haar je voor de dag. De meisjes maken stijve papeljatjes in der haar. De jongens koppen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het faatjes en paard is ja het verkeer. Mama zegt dat er man en oude zij, ze is. En dan roept zij uit, dan kind, de zee ze is hier zo fris. Ze plaatst het deel bij vrede, sfeer haar vaaier op, oh, kom Maar potsel roept ze geel: de zee zit in mijn ogen. we gaan naar zand.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 Maar wat hebben we een bijzonder mens hier aan tafel? De techniek en de muziek is verzorgd door Jan Kool. Uh, dankjewel, Jan, voor al even je werk weer. Even een correctie. Je uh, zeg het eens, Jan. De, de, de muziek is uitgezocht door Kort Draaier. Nou, dat al is bij, maar, altijd. Maar, maar jij bedient de knapper, jij ja, bent ik regisseur. de regisseur. Bedankt, Jan, voor je aanwezigheid, ja. voor al je werk. Um,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 Nou, koning kreeg zijn centjes en wij gingen het bouwen. Maar wij, toen was ik nog een babytje. Yep. Dus dat ja, dat. We wow. gaan even luisteren naar de muziek, yeah. oh, Ja, heb je mooi.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 En een van die vrienden was Gerle Galderman. En ik hoorde dat die overleden is, wat ja. een zeer spijt. En ik had een vriendinnetje en dat was Trus van Dalen. En die waren geëvacueerd uit Zandvoort. En die uh, woonden in Haarlem. Waar weet ik niet precies, maar het waren schoolvriendjes. Uh... Maar even terugkomen, ja. als je uit school weer terugfietst naar Zandvoort... Ja.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 on Christmas Day and man will live forevermore because of Christmas En uh, Jan, wat was dit voor een mooi en, nummer? Dit was Bonnie M. Ja, dat dacht ik wel. Met al. Mary's Boy Child. Ja, we zitten toch tegen die kerst. Ja, ja, een gezellige, gezellige tijd. Ja. Uh, luisteraars, we zijn in gesprek met Ted van der Leden. over zijn leven in Zandvoort, zowel op strand als daarbuiten.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 je aan je voedsel kwam. Nog een element. <coughs> toen... Voordat je daarmee begint, we gaan <coughs> even naar de muziek. Oh ja, graag. Ja. Bell be ringing. Big Green Send salutation Shoot As a star Shine above This is a Christmas Yes, a Christmas, my dear The time Of the year To be with the one you love Yeah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 Tet nou is de oorlog voorbij. We ja. gaan even positief denken. Ja, maar gaan, dit, dit die, was ook positief. Jullie he. gaan weer terug naar het strand. Ja, ja. Dan ligt daar een hoop rotzooi die die Duitsers hebben achtergelaten. <laughs> ja. Nou, granatenbommen. Ja, ja. Patronen. Ja. ja. Die, Levensgevaarlijk. Die lagen daar op het strand en de uh, kampeertenten verschenen weer. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Dus al die bommen en granaten. Maar daar was een oplossing voor, hè?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 Uh, vork en lepel met inscriptie gekregen en uh, de oorkonde die die die heb ik niet meer maar, maar het bestek heb je wel het bestek heb ik nog wel ja <laughs> ja, wel. ja. Nou, ik eet er niet van hoor Geen nee wel. Nee, ja. uh, uh, Ted we gaan we gaan uh, eventjes naar het meest recente toe we sluiten die periode af ja want uh, je bent klaar met de basisschool en je gaat studeren aan de Rietveld Academie ja.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 Piet van ja. het Veld. Die was de omroeper. Daar hebben we nog. En van schoten. Ja. Maar hij heeft nog een bijnaam. Maar dat weet ik niet precies. Een uniek document waarvan ik echt hoop ja. dat die binnenkort weer te zien is voor ja. een ieder van zo'n voert. Want je hebt wel iets vastgelegd en dan praat ik over 1971 inmiddels. Dat is bijna uh, ja. 40 jaar geleden. Ja, ja. ja.